Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Boze Groningers zijn begonnen met een demonstratie... tegen de kabinetsplannen voor de gaswinning. Een kolonne van honderden auto's rijdt langzaam... van het FC Groningen-stadion naar het dorp Zuidbroek... via een aantal locaties waar gas gewonnen wordt. De actie is georganiseerd door vakbond FNV. Op veel auto's zijn vlaggetjes bevestigd met de tekst gas terug. Ook zijn er vlaggen te zien van Groningse bedrijven... die in de problemen zijn geraakt, zoals Aldel, dat onlangs failliet ging. Minister Kamp heeft vanmorgen de kabinetsplannen plannen om onder meer alleen rond Loppersum minder gas te winnen... nog eens toegelicht op het provinciehuis in Groningen. Zo'n 50 Molukkers hebben bij De Punt in Drenthe... de treinkaping uit 1977 herdacht. Het was de eerste herdenking op de plek waar de trein van Assen naar Groningen... bijna drie weken lang stil stond. Er werden onder meer stoelen neergezet als symbool voor de zes omgekomen kapers... Bij de bevrijdingsactie door mariniers in juni 1977 werden ook twee gegijzelden doodgeschoten. Hun familie en ook andere gegijzelden waren wel uitgenodigd, maar ze waren niet aanwezig. Op last van ProRail werd de herdenking niet op de exacte plek gehouden vanwege de veiligheid. De initiatiefnemers willen nader onderzoek naar de vraag of er bij de bevrijdingsactie onnodig veel geweld is gebruikt. Nederlandse artiesten verdienen steeds meer geld in het buitenland. Vooral dance en de muziek van André Rieu doen het goed in het buitenland... zegt auteursrechtenorganisatie Buma Cultuur. De export van Nederlandse muziek was in 2012 goed voor 130 miljoen euro. En dat is ongeveer een derde meer dan in 2011. Zo'n 80 van het geld verdienden de Nederlandse artiesten in het buitenland met optredens. Het zijn vooral dj's als Armin van Buren, Thiesto en Hardwell. Dan nog het weer, geregeld zon en zacht, tussen de 8 en 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt dan wel wat kouder, 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vodafone, goedemiddag, met Annabelle. Jodelag. <tie> oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Uh, ja, staande bergen. Wintersport, bellen, whatsappen, internetten, sms'en. Allemaal op de latte. Atte. Atte, jij staat lekker te zeker. skiën zeker? Uh, nou, heel, heel af en toe hoor. Maar even tussen de snaps door. Ja. Dat alles in één op reis van Vodafone. Mm -hmm. Valt Oostenrijk daar ook onder? Ja, klopt. Oostenrijk ook.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 WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Nou, het is net drie uur geweest voor de tweede keer WNL op zaterdag. Fijn dat u erbij bent. Vandaag schakelen we naar Groningen, waar FNV-topman Ton Heerts protesteert. Praten we onder andere met Wilfred Gené over zijn strijd tegen de bal gehakt in de sportkantine. En bespreken we met NOC-NSF-directeur Gerard Dielessen de laatste stand van zaken rond Sochi. Maar nu eerst de drie van WNL. De raad van commissarissen van SNS Reaal is bij de overname van bouwfonds Property Finance onvolledig geïnformeerd door de top van de bank. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat in handen van NRC Handelsblad is. Volgens NRC-journalist Tom Kreling is het wanbeleid rondom deze overname... de doodsteek van de bank geweest. Het is pijnlijk in het licht van de nationalisatie van de SNS Reaal... dat ze blijkbaar bij de overname ja, eh, niet volledig zijn geïnformeerd... en dat ze ja, slordig zijn geweest bij die overname. Zoals blijkt uit de interne evaluatie. Je kunt vaststellen dat de problemen bij... Property finance en de enorme verliezen die daar geleden zijn... dat tot de nationalisatie van SNS Real hebben geleid. Jarenlang hebben ze ervoor gestreden. Maar steeds meer winkeliers kunnen het niet meer opbrengen... om open te blijven tijdens koopavonden. De klanten blijven steeds meer weg. Waardoor het vooral de kleine bedrijven nog te veel geld kost... Uh, de openingstijden te rekken. Dat uh, merkte de NOS ook in Deventer. Soms kwamen er maar twee klanten op een avond die elk voor 10 euro kochten. Dus ja, dan uh, is dat de rekensom gauw gemaakt. Wij doen geen koopavond omdat u ziet, ja, het is al uitgestorven hier. Je merkt dat veel meer ondernemers om je heen ook niet meedoen. En dan ben je een van de weinigen die open is in de straat. En dat loont ook niet. Alle huizen in het Groningse aardbevingsgebied zijn in waarde gedaald. Zo stelde minister Henk Kamp van Economische Zaken gisteren vast. En daarom worden de nodige fondsen opgericht om bewoners schadeloos te stellen. Volgens Pieter Huitema, advocaat van 300 huizenbezitters in het gebied... heerst er een hosanna stemming onder zijn cliënten. Dat was wel uh, van korte duur, want als je uh, goed de bepalingen leest... valt al direct op dat de minister daar een hele forse beperking stelt... namelijk. Dat het alleen voor huizenverkopers is. Dus alleen als je huizen gaat verkopen, dan zou je daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dan geldt het ook nog alleen voor huizenverkopers vanaf het derde kwartaal 2013. Dus mensen die daarvoor hun huizen verkocht en schade hebben geleden. Die moeten dat gewoon nog voor lief nemen. We blijven even in Groningen. Alle ogen waren gistermiddag natuurlijk ook gericht op Groningen. Daar maakte minister Kamp bekend dat er een hulppakket van 1,2 miljard naar het gaswinningsgebied gaat. 100 miljoen daarvan gaat rechtstreeks naar de regionale economie. Vandaag demonstreert de FNV in Groningen voor meer werkgelegenheid in de provincie. Aan de telefoon Ton Heerts, voorzitter van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u even tijd vrij wilde maken. Um, minister Kamp gaat uh, 100 miljoen investeren in de economie. Nou, Daar zult u vast wel heel erg blij mee zijn. Dat is een, goeie, een stap in de goede richting, zoals we zeggen. Maar als u zich realiseert um, hoeveel banen er hier nog op de tocht staan. Bedrijven uh, in Delfzijl, in uh, Hoge Zandzappermeer, in Groningen zelf... waar uh, uh, verzekeraars Mensens en Univee uh, heel veel banen uh, schrappen. Ja, dat betekent het toch dat, uh, dat het een druppel op de gloeiende plaat is. Uh, wat de overheid nu uit Den Haag doet. Het gaat echt nog om duizenden banen die verloren gaan hier. En ook om duizenden banen die wellicht nooit meer terugkomen. vanwege de enorme energieprijzen. die uh, die, die bedrijven uh, parten speelt. Ja, nou heeft minister Kamp gisteren ook gezegd. dat er 3000 banen bijkomen. Ja, die 3000 banen erbij. dat, dat, dat is ook het. Uh, dat is de ironie. Aan de ene kant verdwijnen de duizenden banen. Uh, wij zeggen, behoud nou die banen. Dat zijn echte banen. Die moet je niet, uh, in het, met name in het bedrijfsleven... die moet je niet eerst stuk laten gaan. Hè? Dus breek niet eerst af en bouw dan iets op. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk goed nieuws dat er banen bij kunnen komen. Maar het echte probleem om een goede industriepolitiek... voor uh, Groningen uh, van de grond te krijgen... Uh, ja, dat is heel erg moeilijk. Dus ik vrees ook uh, dat er natuurlijk nu wat gebeurt... maar dat het absoluut, absoluut niet genoeg zal zijn om Oost-Groningen door de crisis te krijgen. Oké, okay. nou zijn die 3000 banen ook wel tijdelijk, heb ik begrepen, hè? Ja, dat is tijdelijk. Uh, wat ik net in uw uitzending hoorde, ook... ook uh, dat heeft dan niet met de banen te maken, maar met de waarde van de huizen... dat die advocaat zegt, ja, wacht even, lees de kleine lettertjes... Hè, en de kleine lettertjes... Uh, is het een mooi gebaar, maar er zijn zoveel kleine lettertjes... dat heel veel mensen daar helemaal niet zo, uh, zo van profiteren. Uh -huh. En dat is ook het probleem. Met name ook de overheid nog in uh, de bezuinigingen... die de overheid doorvoert in dit gebied. Echt een paar duizend mensen die ook nog uit de sociale werkvoorziening... hun baan gaan verliezen. Uh -huh. Dat komt met al is een hele nare cocktail voor deze regio. En daar komt de FNV voor op. Echte banen behouden en zorgen dat het met de koopkracht ook goed blijft gaan. Ja, onder andere dus vandaag, want u demonstreert in Groningen. Hoe is de stemming daar gisteren na die dag van de persconferentie van minister Kamp? Ja, nou, ik was een paar weken geleden ook in Groningen... toen een groot bedrijf, Aldel, een, de aluminiumfabriek... Hm. Uh, toen die, werd, uh, die is failliet gegaan. Uh, toen vond ik de stemming al grimmig. Uh, en mij valt op dat uh, de mensen in dit gebied het echt sap zijn. En dat zijn niet, ik zie heel veel vrouwen, kinderen ook weer, familie. Um, ik denk dat de laatste jaren misschien uh, onder, uh, ja, onder de grond... Uh, maar dan anders bedoeld, ja. um, er heel veel onvrede is die er nu toch echt uitkomt. En men voelt zich hier echt door Den Haag in de steek gelaten. En Nederland, maar ook Den Haag, zal toch solidair moeten zijn... met. Bij, bij een van de grootste regio's uh, als het gaat om uh, de, die getroffen raakt. Ja, Gisteren uh, heeft dus eigenlijk natuurlijk... niet geholpen om, om, om de sfeer iets, iets te doen draaien. Nou, uh, ik wil zeker niet uh, uh, onrecht doen aan uh, dat het kabinet en minister Kamp geprobeerd heeft een stap in de goede richting te zetten. Maar het is echt zoals Kamp ook zegt, eerst, het is hier nu echt eerst zien en dan geloven. Oké, okay, wat bent u op dit moment aan het doen? Ik ben me nu aan het voorbereiden. Ik uh, reed op de kop van een stoet van kilometers lang... die uh, op dit moment uh, over de snelweg uh, uh, zich aan het verplaatsen is. Echt een paar duizend mensen. Ik uh, kan het niet helemaal goed inschatten. Uh, zo dadelijk komen er nog vliegtuigen met spandoeken overheen. Uh, ook uh, van de FNV. Uh, en ik zal zo dadelijk de menigte toespreken in een grote hal in uh, Zuidbroek... waar duizenden mensen worden verwacht. En wat, uh, wat hoopt u daarmee te bereiken? Daarmee hopen wij te bereiken dat uh, uh, op de eerste plaats mensen en onze leden ook duidelijk zien dat de FNV opkomt voor de echte banen. En op de tweede plaats hoop ik te bereiken dat, we de, dat de boodschap naar Den Haag van nou, er is hier nu iets gezegd van een investering in het gebied. Dat het een begin is, maar lang niet genoeg. Het gaat om werkgelegenheid, leefbaarheid en meer investeren in het noorden. En daar maken we ons hard voor. Precies, hoeveel moeten wij als het aan u ligt? Ik denk dat het uh, eerst nu gaat over het behoud van veel werkgelegenheid... en dat uh, er nu een goede stap is gezet. Maar dat de Groningers gewoon recht hebben dat alle winsten... die onder de grond met het gas worden gemaakt... dat die meer uh, dan 1 miljard uh, terugvloeien naar Groningen in de komende jaren. Maar wat kost dat dan? Hoe doe je dat? Nou ja, dat, dat is, Het is een mix van banen die eerst worden afgebroken, ook bij de overheid... en uh, de werkgelegenheid behouden bij de uh, energieintensieve bedrijven... En ik denk dat, uh, dat het echte probleem hier nu uh, is... hoe krijgen we een goede industriepolitiek in deze regio. Wat de Duitsers al wel hebben, dat zouden de Nederlanders nu in deze regio moeten doen. En dat zal Den Haag het initiatief maar, moeten nemen. Ja, wat kost dat dan? Want er moet natuurlijk uiteindelijk over geld gesproken worden. Ja, dat nou, is moeilijk te zeggen. Laten we nou eerst de banen behouden die uh, nodig zijn. Dus dat betekent uh, in ieder geval is 1 miljard niet genoeg. Oké, okay, duidelijk. Uh, bedankt Ton Heerts, voorzitter van de FNV. En succes vandaag nog. Dank u wel. Straks uh, gaan we naar Utrecht, waar zojuist het startsein is gegeven... voor de PvdA-campagne. De partij staat er uh, eigenlijk dramatisch voor in de peilingen. Hoe gaan ze het tij keren? Ik praat erover met lijsttrekker uh, uh, van Utrecht, Gilbert Isabella. Maar nu eerst muziek. Dit is Amy Winehouse samen met Mark, Ronson, en Valerie op Radio 1. Well, Cause yes I come home. across the border U luistert naar WNL op zaterdag. De strijd om de kiezer is officieel losgebarsten. Met het PvdA Winterfestival is de partij zojuist begonnen met hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De Utrechtse wethouder en lijsttrekker Gilbert Isabella heeft het feestgedruis heel even verlaten om met ons te praten. Meneer Isabella, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u komt net van het podium af. Hoe is de sfeer daar? Ja, de sfeer is geweldig. Er zijn ontzettend veel mensen en uh, natuurlijk zijn er ook een aantal, aantal landelijke kopstukken die ons uh, ondersteunen bij die gemeenteraadsverkiezing. Maar de sfeer is goed, er zijn veel mensen op de been en uh, ja, iedereen vindt het fantastisch dat we met zoveel mensen hier in deze wijk zijn. Goed zo, u klinkt ook uh, vrolijk. Wordt er nou in Utrecht, want we hebben het er zojuist veel over uh, gehad, ook uh, gesproken over de onrust in Groningen? Nou, uh, op dit moment niet, want het gaat hier om de aftrap. Het is weliswaar een landelijk aftrap, maar het gaat natuurlijk wel over Utrecht. Mm -hmm. Dus we hebben vooral de Utrechtse thema's uh, bij de kop gepakt vandaag. Nou, die thema's. Waar gaat de PvdA op inzetten? Nou, wat heel belangrijk is, is wonen. Wij willen dat uh, de sociale huurvoorraad die er nu is, dat die in stand blijft. En dat het ook betaalbare sociale huurwoningen blijven. Want u weet met alle, al het gedoe rondom die woningmarkt... dat daar uh, van alles nog wat om te doen is. En wij vinden het belangrijk dat de mensen in Utrecht... Ja, die afhankelijk zijn van een kleine beurs een betaalbare, een goede betaalbare sociale huurwoning hebben. En daarnaast? Daarna werken. We hebben te veel jongeren in Utrecht die uh, zonder diploma van school komen. Dat heeft te maken met dat ze onvoldoende stageplaatsen weten te vinden. En als die dan wel hebben gevonden, na heel veel pijn en moeite... en ze halen toch het diploma niet, komen ze ook niet aan het werk. En dat vinden we echt onacceptabel. Utrecht is een stad van kennis en cultuur. En dat betekent dat we al onze jongeren ook gewoon met een diploma van school willen laten komen... En dan moet er wel werk zijn. Precies. Wat wij hier doen, we zijn hier in Kanaaleiland... en mag de IKEA uitbreiden, maar we hebben wel een afspraak met ze gemaakt. Dan zorgt hij ook dat die 200 extra arbeidsplaatsen die dat oplevert... dat dat ten goede komt van onze Utrechtse jongeren... en uh, andere mensen uit Utrecht en omgeving natuurlijk die in baan zoeken. Oké, okay. nou hebben wij onlangs bij vandaag de dag van WNL gesproken... met de D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Die zei dat zijn partijen... dat hij wil dat hij de grootste wordt in de drie grote steden... waaronder Utrecht. Dus u kunt uw borst nat maken. Ja, daar zijn we helemaal niet bang voor. Wij hebben in Utrecht een hele goede verantwoordelijkheid genomen... altijd al in de afgelopen jaren. En we kijken naar de toekomst. Wij hebben een stevig programma staan. We hebben twee wethouders in het huidige college die laten zien waar ze voor staan... Wij zijn klaar voor de campagne. Wij zijn klaar voor de strijd. En uh, ook wij zullen de strijd aangaan als het gaat om wie wordt de grootste fractie. En dat is mij één antwoord mogelijk. Dat is de Partij van de Arbeid. Ja, maar dat zeggen ze natuurlijk bij de D66 ook. Ja, dat mogen ze dan doen. En dan mogen ze laten zien wat ze, waar ze, wat ze waar hebben gemaakt. En wij hebben een supersterk en een ijzersterk verhaal waarom het belangrijk is dat de Partij van de Arbeid in het gemeentebestuur zit. Oké. Okay. Nou is het zo dat voormalig burgemeester Aleid Wolse... zich niet bij iedereen heel populair heeft gemaakt in Utrecht. Heeft u daar last van of gaat u daar last van krijgen? Nee, daar krijgen we helemaal geen last van. Want uh, het verhaal rondom de burgemeester heeft ook heel veel in de media gespeeld. Maar mm -hmm. vooral in de Utrechtse media, die dan wel weer wat landelijke uitstraling kreeg. Maar als u samen met mij en samen met de heer Wolse door de stad zou fietsen... dan treft u alleen maar enthousiaste bewoners aan... Die zeggen, burgemeester, wat goed dat u die criminaliteit heeft aangepakt. Wat goed dat u bent opgetreden tegen de, tegen de vrouwenhandel en tegen de mensenhandel. En wat goed dat u opkomt voor homorecht ook in deze stad. Ja, maar hij dus heeft de homo's dat... niet geholpen die de stad uit werden geslagen. Nou, de, hij heeft altijd van al gezegd dat heeft hij uh, van wakker gelegen... omdat hij deze twee mannen niet heeft kunnen uh, weerhouden om uit de stad te gaan. Maar ik uh, ken de homogemeenschap gemeenschap in Utrecht zeer goed... En die, is, die draagt deze burgemeester op handen, kan ik u zeggen. Okay. Meneer Isabella, u noemde het zojuist. Ook al heel even de campagne wordt afgetrapt met allerlei landelijke kopstukken. Uh, die ministers Plasterk en Ascher en partijleider Samsung die zijn er vandaag ook bij. Pakje van Rijn is erbij, Jette Kleinsma is erbij. Een hele ja, lijst inderdaad. Ja, een ja, hele lijst. Zit die u daar ja, op te wachten? Ja, ik denk wat wij hier laten zien als Partij van de Arbeid... en dat is echt belangrijk, het gaat om gemeenteraadsverkiezingen. Geen misverstand. Daarom, daarom stond ik ook gewoon op het podium... Ik ben hier de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Utrecht. Maar waar we voor staan is dat we met elkaar... dus met onze collega's in het kabinet... Met de, met de fractie in de Tweede Kamer als Partij van de Arbeid... Den Haag en lokaal samen de handen in elkaar slaan... samen met onze inwoners en onze ondernemers aan de slag gaan. En dat moet je samen doen. En dat laten we hier vandaag in Utrecht zien... dat dat heel goed samen kan gaan. Oké, okay, en hoe reageren de mensen op uh, Samsung... omdat zijn populariteit op dit moment ja, gedaald is eigenlijk... Ja, ook hier geldt ervoor, als je dan samen... ik mocht met hem samen natuurlijk uh, aan de deur, uh, de PvdA aan de deur... ja, mensen zijn dan toch altijd weer heel blij en verrast... dat, uh, ja, dat Dirk Samson uit Den Haag bij hun aan de deur staat... dat de lijsttrekker uit Utrecht ernaast staat... en dat ze vragen, heeft u voor ons dan nou nog tips... Uh, wat we direct zouden kunnen aanpakken hier in Kanaleiland? En als je dat op die manier doet dan krijg je eigenlijk alleen maar hele, hele enthousiaste reacties. En dat is geweldig om te zien. Gisteren maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend... dat ze geen vertrouwen hebben in de huidige plannen... om de zorg te decentraliseren. Vindt u dit een, een goed geluid? Nou, wat, waar het om gaat, en dat is ook waar we hier lokaal naar kijken, hoe kun je ervoor zorgen dat de aandacht en de zorg die nodig is hè, voor de mensen hier dicht in de, in de, in de buurten, dat die dicht bij huis wordt georganiseerd. En dan vind ik het heel prettig dat dat op gemeentelijk niveau mag worden georganiseerd. Mm -hmm. Wij staan gewoon heel dicht bij onze inwoners. We zien wat ze nodig hebben en uh, op die manier kunnen we het goedkoper en beter voor elkaar krijgen. Dus je bent het eigenlijk maar... niet met ze eens? Nou, ik vind dat de VNG is natuurlijk een organisatie namens alle gemeenten, dus die moeten opkomen voor dat belang en dat doen ze. Maar ik ga ervan uit dat als het op een goede manier wordt gedaan, dan kunnen wij als gemeente, als lokale bestuurders, heel dicht bij onze bewoners staan en dan weten we waar ze behoefte aan hebben. Dat doen we ook op hun vraag en dan geven we op hun vraag een antwoord en dan is het huis. zorg waar het nodig is, zorg op maat. En gaat u op dit onderwerp campagne voeren ook? Ja, we hebben als uh, campagneslogan wonen, werken en zorgen. Daar had ik nog niets over gezegd, maar dat heb ik nu net gedaan. Ja. Dat zijn de drie belangrijkste thema's voor de Partij van de Arbeid in Utrecht. Nou, heel veel succes met de campagne vandaag ook Ja, nog. dank u wel. Graag, uh, wij gaan eraan en we hebben er zin in. Dus uh, uh, ik ga weer gauw naar buiten naar de mensen toe. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Tot ziens. Dit is WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Den Haag is voorlopig verlost van een aantal hardnekkige jeugdcriminelen. Elf kopstukken van een beruchte jeugdbende werden afgelopen dinsdag van bed gelicht en zitten nu vast. Of dit een doorbraak is in het tegengaan van de jeugdcriminaliteit vraag ik aan Wouter Lauwmans, misdaadjournalist bij WNL. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, elf arrestaties dus in de afgelopen week in Den Haag. Wat voor criminelen waren dat? Nou, dat waren uh, eigenlijk de ratjes die op straat uh, voor veel overlast uh, zorgen. Uh, en uh, die uh, ja, gaandeweg steeds ergere feiten uh, zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ernstige, ernstige steeds ernstiger wordende. Misdrijven. Kan je daar een voorbeeld van doen? Ja, inbraken, roven, overvalletjes, dat soort dingen. Ja, je zegt tjus inderdaad, maar dat zijn geen, uh, geen kleine dingen meer. Nee, het zijn, ook geen, het zijn absoluut geen kleine dingen. De jongens zien het overigens wel uh, eigenlijk als gewoon uh, everyday business. Maar uh, het, het, als het jou overkomt, is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja, inderdaad. De Haagse burgemeester uh, Jozias van Aartsen uh, gaf in een interview aan uh, de NOS aan dat een harde aanpak noodzakelijk is. Er wordt ingebroken, er worden straatroven gepleegd, er wordt gestolen. En daar moeten we, uh, met, met alle moeite die er natuurlijk uh, voor nodig is... daar moeten we ook een eind aan maken. Ook al zijn er dan meisjes van tien jaar in hun pyjama... die ook van hun bed worden gelicht met zo'n actie als vannacht. Ja, soms moet dat. Wouter Laumans, Eens. Soms moet dat, <kijs> inderdaad. Uh, maar ik denk ook dat, uh, uh, en dat probeert de politie ook hoor... dat ze toch ook wel moeten denken aan uh, hun imago. Kijk, als je, als je bekend staat in zo'n buurt als uh, agenten die... Uh, uh, kinderen van hun bed lichten, ja, dat doet je image niet heel veel goed. En uiteindelijk moet je natuurlijk toch daar die wijk in... en uh, te horen zien te krijgen wat daar speelt. En uh, Zo'n padstelling die nu ontstaat is dat de, het eigenlijk... aan de ene kant treedt de politie keihard op... en dat is goed als er straatroven en uh, inbraken worden gepleegd. Dan moeten de daders daarvan natuurlijk uh, snoeihard worden aangepakt. Maar uh, aan de andere kant uh, lijkt het er nu een beetje op... alsof dat het dan is. Uh, aan de... Uh, ik denk altijd van, nou ja, aan de ene kant moet je keihard ingrijpen op het moment dat het misgaat. Maar je, je zou eigenlijk ook een soort voortraject in moeten gaan waarbij je zegt, nou ja, die jongetjes voordat ze in die hele molen terechtkomen, vangen wij ze op en bieden wij ze een soort alternatief. En dat is vaak ver te zoeken in die heiken. Ja, nou is het zo dat er wel een verschil merkbaar is met enkele jaar geleden en hoe het nu aangepakt wordt? Ja, die, ja nou, die aanpak, ik bedoel, uh, je ziet het in Amsterdam... Hè, daar hebben ze de top 600 aanpakken... daar worden hele, hele families eigenlijk doorgelicht. Uh, en, en, en die top 600 is, is een lijst met 600 jonge criminelen die... Dat zijn eigenlijk de 600 criminelen die, uh, die jonge criminelen die in Amsterdam... Uh, volgens de politie, zeg maar, uh, vaak... Met, uh, vaak met, uh, met justitie in aanraking komen. Ja. En um, nou zeggen ze dus dat er harder ingegrepen moet worden. Uh, zo'n actie, hè? Je, je zei het al, er moet eigenlijk meer vooraf ook gedaan worden. Helpt zo'n actie dan wel? Ja, zo'n actie, nou, zo actie helpt natuurlijk even. Hè. Je, je, uh, je haalt eigenlijk het gaai eens even van straat. Mm -hmm. uh, die zijn even weg. Uh, dan kun je Kijken wat er, wat er nog van overblijft. Maar die straatbendes zijn natuurlijk een soort. Uh, ja, in Perzië had je vroeger het de leger der onsterfelijke. En dat mm -hmm. waren 10.000 soldaten. En elke keer als er eentje doodging, dan kwam er eentje bij. Uh, en dus dat hebt een is soort met je straat, aanwas. Straatbendes is dat natuurlijk ook zo. Er zijn natuurlijk altijd jongeren voor wie een straatbende. Uh, een, goed, een, een goede carrière-mogelijkheid is in het leven. Omdat het thuis zo ellendig is... dat ze een bepaald soort geborgenheid en uh, een soort familie op straat gaan zoeken. En dat zijn de jeugdbendes. Okay. Volgens korpschef uh, Gerard Bouwman van de Nationale Politie... gaat het uh, uitstekend met de bestrijding van jeugdbendes. Uh, dat zei hij bij Knevel en Van der Brink eerder deze week. We zijn ooit gaan tellen. Hè, en, en, en hoe we tellen, dat weet ik allemaal niet. want dat is, Soms is dat een beetje abakadaba. Maar als we nou op dezelfde manier zijn gaan tellen... dan zijn we ooit met 89 van die criminele jeugdgroeperingen of bendes begonnen. En van die 89 hebben we er nu 17 over. Nou, of dat goed of slecht is, weet ik niet. Wat ik weet is dat er geconcentreerde energie is. En weet één ding, nou in ieder geval goed, dat alleen strafrechtelijke aanpak... dat gaat ons in die end niet helpen. Niet helpen. Ja, hij zei dus gebrek aan educatie. Is dat volgens jou ook het grootste probleem? Ja, kijk, in, in feite is het natuurlijk zo dat uh, wat echt helpt uh, is woning, uh, de, de drie W's. Hè? Een woning, een wijf en werk. <laughs> ja, dat, bij al die jongens is natuurlijk dat, is, dat, is natuurlijk dat wat, wat het echt oplost. Hè? Heel veel van de jongens die doen dat een tijdje en die rommelen wat... en die krijgen een vriendinnetje en die krijgen een baan en die... Uh, die, die gaan in wat rustiger vaarwater. En dus dat creëren, dat je natuurlijk door educatie. En wat dat betreft ben ik het natuurlijk gewoon uh, eens met meneer Bouwman. Oké, okay. nou niet de, uh, alleen Den Haag heeft last van zware criminaliteit. Ook Amsterdam, je noemde het zojuist ook al even. Een mislukte aanslag onlangs op uh, Gwyneth Marta. Um, uh, je voorspelde dat het wel eens uit de hand kon gaan lopen. Daarna, want twee weken geleden zat je ook bij ons hier. Moet het ergens nog komen? Nou, kijk, uh, uh, wat ik zei twee weken geleden is dat uh, als er een aanslag mislukt dat uh, ja, een gewaarschuwd man telt natuurlijk voor twee. Ja. Hè? Uh, en, en dat dat, dat wel eens zou kunnen leiden tot meer bloedvergieten. Hè? Of de, de mensen die het proberen gaan het nog een keer proberen. Dat, dat zijn allemaal scenario's die je uh, wel kunt, uh, kunt uitdenken. Oké, okay, denk je dat er nog wat staat te gebeuren de komende weken? Nou ja, het is onrustig in de Amsterdamse onderwereld al een tijdje. Um, afgelopen weken zijn er twee uh, moorden gepleegd. Die zijn overigens niet uh, te linken aan het conflict... Wat, uh, waarbij ook uh, mensen in de staatsliedenbuurt uh, vorig jaar toen zijn doodgeschoten... Maar uh, dat het, dat het uh, rommelt, dat is wel duidelijk. Okay. Tenminste, dat hoor ik van alle kanten. Nog even heel kort. Uh, het is namelijk ook crime news eigenlijk. Baddehari, de zaak wordt hervat uh, tegen hem. Um, wat is nou het meest heikele punt? Nou ja, het heikele punt is... Uh, uh, kan justitie hard maken dat hij degene is geweest... die Koen Everink uh, heeft mishandeld? En... Uh, dat is nog niet zo 1, 2, 3 gezegd. Ja, tijdens het dancefeest. Maar zij zetten vooral in, uh, ik meen zijn, zijn advocaat over... dat hij door de media zo aan de schampaal is genageld. Denk je dat de rechter dat mee gaat nemen? Nou ja, als je kijkt naar de zaak uh, bij Willem Holleder... die heeft toen een jaar strafvermindering gekregen... omdat hij eigenlijk al in de, in de media veroordeeld was. Dat, is toen een, uh, dat heeft toen de rechter geoordeeld. Dus het is natuurlijk ook zo dat er heel erg verschrikkelijk... veel media-aandacht is geweest voor uh, de zaak Baderhari. Ja, precies. Nou, hartelijk dank voor je tijd, misdaadjournalist ja, Wouter Laumans. Um, straks praat ik met Wilfred Genee over uh, zijn weddenschap met Johan Derksen... over sportkantines gezonder te maken. Maar nu eerst het nieuws met Marjan Koekoek. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. PvdA-voorzitter Spekman zegt dat bij een nieuwe bezuinigingsronde de sociale zekerheid moet worden ontzien. Hij vindt dat de uitkeringen niet verder omlaag moeten, want elke cent die bezuinigd wordt gaat ten koste van de zekerheid van kwetsbare mensen. Dat zei hij in het radioprogramma Troskamer Breed. De PvdA begon vandaag met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.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 Zo'n 50 Molukkers hebben bij de punt in Drenthe de treinkaping uit 1977 herdacht. Het was de eerste bijeenkomst vlakbij de plek van de kaping... die bijna drie weken duurde en waarbij acht doden vielen. Initiatiefnemers willen nader onderzoek naar de vraag... of er bij de bevrijdingsactie destijds onnodig veel geweld is gebruikt. En de moeder van het jongetje dat gisteren dood werd gevonden in Amersfoort... is aangehouden door de politie. Ze wordt verdacht van moord of doodslag op haar zoon van elf... De vader is volgens de politie geen verdachte. Tot zover. WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Ja, goedemiddag, fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Uh, zometeen praat ik met Mark Koster. Die is bij ons om uh, te praten over de laatste ontwikkelingen in Utopia. En VVD-Kamerlid Arno Rutte heeft voor ons de nieuwe cd van Bruce Springsteen beluisterd. Een vvd er over een linkse protestzanger. Spannend. Uh, maar de finale van de Hockey World League is ook net begonnen. Nederland uh, strijdt in India tegen Nieuw-Zeeland. En daarom schakelen we even naar Tim Steens. Die praat ons bij... Ja, goedemiddag. Ja, we staan op punt van beginnen in die finale van de Hockey World League. Um, ja, een mooi moment voor bondcoach Paul van As. Want het zou zo zomaar zijn eerste hoofdprijs kunnen worden die hij gaat winnen in zijn carrière. Hij is al vier jaar aan het bewind bij het Nederlands hockey hockeyelftal. En uh, ja, eigenlijk nog steeds uh, geen prijs gewonnen. Wel twee keer, uh, of drie keer tweede geworden bij een groot toernooi. En drie keer derde, maar die hoofdprijs uh, die ontbreekt nog. En uh, ja, dit is op zich een, een belangrijk toernooi. Uh, zeker met het oog op het uh, WK, het Wereldkampioenschap hockey dat uh, in juni in, uh, dit jaar in Den Haag uh, gehouden gaat worden. Dus wat dat betreft, uh, ja, een belangrijke graadmeter. Maar Nederland heeft goed gespeeld tot nu toe. Uh, zijn de pool doorgekomen als derde. Daarna de kwartfinale gewonnen van Duitsland. En de halve finale gewonnen van Australië. En dat zijn natuurlijk niet de minste landen, want die staan nummer 1 en 2 op de wereldranglijst. Terwijl Nieuw-Zeeland de nummer 7 is van de wereldranglijst. Uh, die de kwartfinale heel moeizaam doorkwam tegen Argentinië na shootouts. En ook in de halve finale hadden de Nieuw-Zeelanders shootouts nodig om Engeland van zich af te schudden. Dus uh, ja, als we van tevoren uh, moeten zeggen wie deze wedstrijd gaat winnen... dan zeg ik, als Nederland tien keer tegen Nieuw-Zeeland speelt... dan winnen ze er negen keer van. En ik hoop maar niet dat vandaag die ene keer is. We hopen met je mee, Tim Steens. Hartelijk dank. Um, WNL wil Nederland heel graag een stukje beter maken. Samen met u gaan we mooie projecten opzetten via ons platform WijNederland.tv. Wilfred Genee wil uh, dit jaar 50 sportkantines gezonder maken. En hij zit uh, vanmiddag bij ons aan tafel. Fijn dat je er bent, Wilfred. Zouden mensen wel een beetje moe van mij beginnen te worden, denk je? Of, ik weet het uh, niet. Ben je zoveel overal te zien en te horen nou, op ja, dit moment? Nou ja, ik begin het nu wel heel erg uit te dragen. Ik en was dat... vanochtend nog hier op Boulevard, moest ik het wel ook helemaal vertellen... in uh, onze plaatselijke voetbalkantine... Ja, het leeft wel. Het dient een goed doel, toch? Het dus nou, nou, dient scheelt. een hoge doel in die zin. Dat we proberen, wat je zegt, voetbalkantines met name. Want ik, ik ga me namelijk richten op voetbalkantines. Ja. Uh, Stichting Convenant, oh nee, Convenant Gezond Gewicht wil eigenlijk nog veel meer andere kantines doen. En die hebben nu gevraagd of ik dan de voortrekkersrol wil zijn. <laughs> of nemen bij het voetballen. Uh, nou, dat wil ik best doen. Nou, wat, maar wat is er mis? Uh, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om te zeggen wat er mis is. Ik denk dat het, al, dat het beter zou kunnen. Ik bedoel, de cultuur in een voetbalkantine is hem. Zal ik altijd wel een beetje blijven. Frikandellen, patat, uh, vet en zoet maar je krijgt nooit de kans om daar ook iets bij te eten. Iets anders, iets bewuster, iets je gezonder. Je moet bijna wel gaan. Nee, je kan niet anders. Ik wil ja. toevallig hebben vanochtend ook nog vragen. Want ik vroeg altijd de voetbalclub. Nou ja, ook heel veel frieten, mars en dat soort dingen allemaal. Ja. Dat mag je zelf weten. Daarom heet ons boek ook vullen of voeden. Je hebt elke dag een keus. Die of staat heel duidelijk voor het feit dat je ook zo nu dan best mag vullen met friet of andere dingen. Ja. Dan probeer je ook eens wat vaker te voeden. En dat kan niet in een voetbalkantine kan überhaupt bijna niet in een sportkantine: een salade of een wrap of een, een soepje of, of, of gewoon wat fruit. Je komt het gewoon niet tegen. Nee. Als we daar iets aan kunnen doen. En kijk, als volwassenen moet je gewoon lekker zelf weten hoe je helemaal volgooit. En dat moet je vooral lekker blijven doen. Maar probeer vooral kinderen een kans te geven. Een keuze. Zodat ze ook zelf kunnen bepalen. Of ze ook een beetje gezonder zouden willen eten. En dat kan nu helemaal niet. Ja. ja ik denk eerlijk gezegd. Denk ik aan mezelf vroeger op school bijvoorbeeld. Dan kan je moeder wel een boterham met kaas meegeven. Ik weet hoe lastig het is. Ik heb ja. hele kleine kinderen. Ik nou, weet hoe moeilijk het is. Het is toch veel lekkerder om dan een patatje. met net nadat je gesport hebt even. Effe... Ik weet het wel met je eens. En dat lastig is ook. Want elke keer als ik dit verhaal moet vullen. krijg ik dit argument. En dan denk ik, ja, dat is ja. inderdaad waar. En wat gaan we er dan aan doen? Accepteren dat het zo is, altijd zo laten, of moeten we toch kijken of we een, of een poging kunnen wagen om het anders te laten worden? Ja, en en dat is vooral mijn, mijn streven ook. Je hebt er een, een weddenschap over afgesloten, hè, met, met ja, jouw Ja, dat kwam een beetje. Dat? Dat, dat boek kwam te sprake vullen voeden bij ons in de uitzending steeds. En uh, te, toen kwamen we op een gegeven moment ook over het feit dat hebben we natuurlijk al die voetbalhelden, die helden bij ons, dat de kantine natuurlijk niet bepaald uh, gezond is. En toen toen had ik maar een beetje laten vallen dat ik dat ook wel wilde aanpakken. De riewa gelijk. Dat gaat je nooit lukken. Enzovoort. Toen dacht. Nou ja, misschien moeten we daar nog een klein weddenschapje van maken. Dus ik moet inderdaad 50 voetbalkantines voor het einde van het jaar, sowieso 25, volgens mij al voor 1 april. Helpt hij dan... een beetje, of heeft er nou ja, zijn hij echt. Weddenschap... Stond, hij stond er wel voor open om dan, met VI komen wij bij een van die kantines langs. Dus die komen allemaal in een grote bak aan het eind van het jaar. Maar tot het eind van het jaar moeten ze nieuwe gerechten, andere gerechten op de kaart hebben die wij dan ontwikkelen. Zeker twee van die gerechten moeten erop komen te staan. En uh, komen die 50 inderdaad bij elkaar, dan, dan komt uit die grote bak in een van die clubs waar wij wij gaan langskomen met voetbal International. Nou. Ik probeer ook nog steeds verder te krijgen om dan ook even in de kantine mee te koken. Ja, dan. dat eens mooi ja dus. Maar waar wedden jullie om? Want eigenlijk is hij dus nu heel even je, je, je tegenstander. Ja, hij moet voor mij nog iets verzinnen als het me niet gaat lukken. Dus daar vrees ik ook met vrezen voor. Dat hebben we nog niet afgesproken. Ik dacht dat we dat morgen, maandagavond in onze uitzending zouden gaan doen. ja Maar uh, da daar maak ik wel een klein beetje zorgen over. jou okay. en kennende gaat het nog iets uh, vervelends voor mij worden, denk ik dan. Hé, hey, maar je bent dus met heel veel mensen in gesprek. Je zit nu ook weer bij ons. Maar wat ga je doen om je doel te bereiken? Want uiteindelijk moet je naar die kantines toe. Nou ja, ik ben van de week bij ASC Nieuwland geweest namens Amersfoort. En mm -hmm. die hebben alles de devies, dus dat, dat was voor mij een beetje een voordeel natuurlijk... dat ze elk jaar proberen ze een ongezond gerecht van de kaart te halen. komt een nieuw gerecht bij, ja. een gezond gerecht. Het grappige is natuurlijk wel, je het broodje gezond is bijvoorbeeld iets... waarvan mensen zeggen, nou, dat is dan heel gezond. Dat is toch gezond. Het broodje gezond is niet echt gezond. Oh. Uh, toevallig was ik nog met een diëtist in gesprek. Eigenlijk is een broodje kroket misschien nog wel beter dan een broodje gezond. Wat zeg je daar nou? Ja, dat is serieus waar. Dat, dat zijn de vette kaas, euh, nou ja, brood, je kan een heleboel dingen opnoemen. Maar wat je wel ziet, dat is dat in die kantine bijvoorbeeld een poging wordt gewaagd. En zij zouden dat heel graag willen doen. Alleen ja, die mensen moeten wel lid worden van WNL natuurlijk. Want anders komt er geen geld binnen. En kun je dus die pakketten A2000 euro, die je nodig hebt om zo'n kantine te hervormen niet Voor elkaar krijgen, ja. dat is eigenlijk een beetje de gedachte achter ogen. Je noemde net al een paar keer het boek wat je samen met je vrouw Lily overigens. Nou, zij is gemaakt. veel belangrijker erin. Hoor zij ik, bedoel, oh, ik, ik je, sta dan op de voorpagina en ik heb wat. Wat, je wat heb je goedkeuring gegeven? Nee, nee, zij heeft, zij heeft het bijna allemaal gedaan. Weet je wel, zij heeft echt zo keihard aan gewerkt en alleen maar deskundigen en mensen die, dus, belangeloos hier hun informatie en de kennis hebben gedeeld met de, met de wereld en Maar... Wilfred, waar komt, waar komt dat vandaan dan? Ik bedoel, ja. er is een keer een moment gekomen ja. bij jullie samen thuis. Vier jaar geleden, vanwege dat meisje wat daar staat. Dat is onze Op dochter cover, ja. ja, Niet herkenbaar trouwens. Want In alle foto's proberen we onze kinderen wel. Kijk, je kan ze niet echt herkennen. Omdat we vinden dat je kinderen niet mag gebruiken daarvoor. Weet je. Wel, dat moet je niet doen. Ja. Maar het is wel de drijfveer geweest. We hebben nu een zoontje van één, Luca. En onze dochter van vier, Issebo. En mijn vrouw was al met eten bezig, maar ging dat nog veel meer doen toen ze uh, in, de, in de wereld van kindervoeding kwam. En kwam, erachter kwam dat daar gewoon heel veel onduidelijkheid bestaat. En heeft dat geprobeerd zoveel mogelijk te bundelen en een soort wegwijs voor ouders, zo heet het ook, te, ja. te maken. Om mensen op pad te helpen, zeg maar. Dus het is best lastig. Jullie kinderen krijgen nooit een frietje met? Absoluut wel. Oh, en ook wel andere voorzij. dingen. Nee, maar, kijk, ons motto staat er ook achterin. Een vlinder, dat is ons, ons logo. Meer groente, meer fruit, meer water. Maar variëren, ze nu dan mag je ook echt een frietje... of een stukje chocola of dat soort dingen. Het is echt niet zo dat ze als een askeet of monnik hoeven te leven. Ja. Alleen probeer wel wat vaker groente en fruit. Als ik jou vraag, ik, ik deed het van de week bij Pneval Van der Brinkel. hoeveel kinderen tussen 7 en 18 jaar... haalt de benodigde hoeveelheid fruit per dag, denk jij? Van alle 100 procent. Uh, nou, ik denk dan nog minder dan de helft. 1%, 1, 1 dat is van echt de veel kinderen tussen die leeftijd. En daarom is het... Kijk, nogmaals, het zal niet makkelijk worden. En ik weet ook dat het nee. echt een enorme opgave zal zijn. Maar je kan op je handen blijven zitten bij jezelf. Denken, nou ja, het gaat met mij goed. En ik heb leuk werk en ik doe leuke dingen. mijn kinderen gaan lekker. Maar je kan ook kijken kan naar... kan er ook wat mee doen. Er zijn 40 miljoen, 40 miljoen kinderen in de wereld onder vijf... die aan obesitas lijden. Nederland gaat richting Amerikaanse uh, uh, statistieken. 17, 18 procent. En de kinderen, allochtonen kinderen, de Turkse en Marokkaanse kinderen... zitten 30% obesitas bij. Als je dat allemaal hoort, dan hebben wij straks dus een samenleving... waarbij wij steeds ouder en grijzer worden. En dat we een nieuwe generatie hebben die straks zo dik en ziek kan worden daardoor ook... dat je gewoon een ja. samenleving hebt die ontwricht raakt. Hé, hey, nou, Jamie Oliver, die ken jij vast wel. Uh, ja. die, uh, die wilde graag ik schoolkantines... Die vroeg vaak tegen, hij is een goede vriend van ja, nee. <laughs> ja, Die wilde de schoolkantines graag gezonder maken. Is dat nou een voorbeeld voor jou? Nou ja, ik, dat hoorde ik nu, op, nu opeens. Daar was ik helemaal niet zo mee bezig met andere mensen. Maar ik hoor wel dat hij daar heel succesvol in is geweest. Ja, zeker. Daar moet ook heel veel gebeuren, want daar zijn we nu ook aan het kijken. Het grappige is wel, dan roep ik zoiets ergens. En dan hoor je allerlei partijen die het ook gelijk mee willen doen. Dus, en dat is waar ik naartoe wil. Dat we met z'n allen. Oh, ik word nu wel heel stichtelijk. Ja, dus... Maar dat we met z'n allen. Nou, het gaat zo meteen over Utopia dan gaat het weer op echte zinnige zaken. Maar <laughs> dat we met z'n allen gewoon de wereld een beetje beter maken. En ik weet wel, ik bedoel, dat zal nooit echt heel makkelijk worden. Maar waarom zouden we het niet proberen? Ja, alle kleine beetjes helpen, toch? Ja. Um, even, nou, uh, Is er iets grappigs wat we in dit programma hebben, WNL op zaterdag? Dat is uh, de sportkantine. Ik wil je heel even vragen om te blijven zitten. En dan ja? zal je zo meteen wel duidelijk uh, worden. Waarom? De sportkantine. Ja, want veel mensen brengen hun zaterdagmiddag door op of rond uh, het sportveld. En uh, al op zaterdag belt dus iedere week met een sportkantine ergens in het land. Deze week hebben we contact met SV De Rijp, dat in de vierde klasse uitkomt. En uh, waarvoor de jongste jeugd een filmavond vanavond wordt georganiseerd. Ik heb aan de lijn Armand Spee. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, fijn dat we u even mochten bellen. Um, ja, wat zijn het probleem? Welke film wordt er vanavond ge gekeken bij jullie? Het uh, is een, een jeugdfilm, uh, uh, wordt er, wordt er uh, gedraaid. Het is uh, Up en uh, Turbo en uh, het regent gaakballen. Oh, dat is trouwens wel wat, leuk. hoor. Uh, maar dat uh, zijn er drie, uh, het, ja. het regent gaakballen? Het regent gartballen, ja, dat is wel nou in deze context. Ja, nee, ja, maar... ik vind het toch wel weer heel uh, verontrustend gelijk. Weer. Het regent gartballen, zelfs in die kantine daar, dus dat is wel heel erg gevaarlijk. Ja, want, uh, uh... Het is een animatiefilm. Ja. Oh, oké, okay, dan is het goed. Arman, voor het geval, je dacht, wie is die man? Misschien heb je het al een beetje meegekregen. Wilfred Genee zit uh, vanmiddag bij ons in de studio. Ik, ik heb uh, dat meegekregen. Goed zo, ik laat hem zo meteen op je los. Heel even nog wat anders. Doen jullie dit uh, vaak, films kijken? Wij, uh, wij hebben dit een aantal jaren geleden, hebben dit ingevoerd. Uh, als zeg maar vervanger van de Sinterklaas-bijeenkomst. Uh, er was, er was wat minder uh, animo voor. Plus het feit uh, dat uh, Sinterklaas het de laatste tijd wat drukker had uh, met, uh, met bezoeken aan, uh, aan, uh, aan huizen. En wij hebben gedacht om dit uh, op deze manier in te vullen. En uh, dat is gewoon een succes. Nou. Wat wordt er um, bij jullie gegeten in de kantine, Arman? Nou, dat is wel leuk, hè? <laughs> um, <laughs> het, is, uh, het is zo dat, uh, dat wij uh, op dit moment bezig zijn met een grote renovatie van ons uh, sportcomplex. De kantine is, uh, is afgelopen half jaar gerenoveerd. En we zijn nu uh, bezig met uh, de keuken. En wordt er dan ook naar de kaart gekeken? Er wordt, er wordt uh, terzijde tijd, omdat we natuurlijk bezig zijn om de, kantine of de keuken opnieuw te, te in te delen, wordt er, uh, wordt er absoluut gekeken naar, uh, naar de kaart. Okay. Op, op dit moment is het eigenlijk het standaard gebeuren wat er uh, in hun voetbalkantine geserveerd wordt. Zeg maar. ja. Na, nee, niet op gaat eigenlijk. Dat, uh, <lacht> dat doen we alleen op de film. Uh, <lacht> we doen... Uh, Eigenlijk een patatje, de, de Frikandel, het koketje ja. En daarnaast hebben wij natuurlijk wel een klein beetje gezond. Er is natuurlijk een broodje kaas in de broodje aan. Ja. Hé hey Arman, uh, Wilfred Genedi is dus bezig om 50 voetbalkantines dit jaar gezonder te maken. Ik wil eigenlijk Wilfred uh, 30 seconden geven om een, uh, om een pitch bij je te doen. Om jullie kaart wat gezonder te maken. Um, sta je daarvoor open? Ja, natuurlijk wel. Nou, Wilfred, komen. ik zou zeggen, pak die kans. Nou, die ga ik dan met deze pakken inderdaad. Ah, oh man, uh, middag trouwens. Uh, ik ga niet oh. met het stichtelijke vingertje zwaaien, hoor. Dan hoef je niet bang te te zijn. Maar wat vind je belangrijker? Vullen of voeden? Uh, nou, de witte is het, is het vullen wel, uh, wel, uh, wel belangrijk. Maar absoluut zijn we ook bezig met het feit dat er uh, op de juiste manier gevoed moet worden. Ja, natuurlijk. Ja. Nou is het zo, als ik 50 kantines voor elkaar weet te krijgen... dan komen wij misschien wel bij jullie langs met Voetbal International... gaan een voorstelling daar geven. Zou dat een reden voor jullie kunnen zijn om het te proberen... om de kaart naast het vetten en zoeten nog uit, uit te breiden met een paar goede gerechten? Een paar dat, dat zou absoluut uh, een, een juist tijdstip zijn, ja, om weer zo langs te komen. Ik wil dat, uh, wil je ook graag uitnodigen, ja, dus om een te geven. En uh, ja, natuurlijk uh, willen wij een een mee bezig ja, zijn. Uh, ik ja. hoor inderdaad een ja. Arman, ik hoor een ja toch, op deze manier? <laughs> ja, dat ja, ja, ja, absoluut, yeah. absoluut. absoluut. We ook helemaal, de... helemaal top. Nou, dat doet ons alle deugd. Arman, hartelijk dank voor je tijd. Veel plezier met de film vanavond met de kleintjes. Jan Boskamp wil wel gewoon bamihapjes hebben, dat weet je. Maar <laughs> ja, verder houden we het gewoon goed. Als Jan Boskamp langs zal komen, dan krijgt hij de bamihapjes. Oké, helemaal goed. Het klinkt goed. Hartelijk dank, Arman Wilfred. Mag ik jou ook bedanken voor je tijd en succes met de actie. Ja, dankjewel. Ja, okay, succes. Je... Tot ziens. Dag. Dag. Goed. Um... Hoe zou het gaan in India met de finale van de World Hockey League? We horen het straks. Ook VVD-Kamerlid Arne Rutte. Die zal zo voor onze nieuwe cd van protestzanger Bruce Springsteen gaan recenseren. Om alvast in de stemming te komen. De nieuwste single van zijn album High Hopes. Just Like Firewood. Top. on my table, I knew the morning was too far. I smoked my last cigarette. I stayed only too divine. The night was dark and the land was cold, now frozen right to the bone, just like. We'll I'm right Springsteen's audio, just like firewood. En er is een nieuw Springsteen-album, zijn achttiende inmiddels. De tracks op het album zijn niet allemaal nieuw. Het is een verzameling van nooit eerder uitgebracht materiaal. Covers, een aantal remakes van zijn eigen nummers. De favorieten van de fans, zo noemt hij ze. VVD-Kamerlid Arno Rutte is zo'n fan. We vroegen hem het album High Hopes te recenseren. Goedemiddag, Arno. Een, uh, goedemiddag. Zat er een, een favoriet van u tussen op dat album? Uh, nou, niet een nummer dat voor mij al favoriet was. Zo'n die-hard ik ben Ook weer niet. Het. En de nummers die erop staan zijn vooral nummers die Bruce volgens mij live uh, regelmatig ten gehore brengt. Ja. Maar ik heb na het luisteren heb ik wel een nummer overgehaald En ik zeg van nou ja, dat vind ik het interessantst. Oh, oké. Okay. Nou, ik wil zo direct uh, de titel uh, daar graag van horen. Mm -hmm. Eerst eventjes naar uzelf persoonlijk, want u uh, uh, zingt zelf ook in een band, hè? Dat klopt. <laughs> Wat leuk. Spelen jullie wel eens liedjes van The Balls? En nee, nee, nee, nee. Het repertoire van mijn band schuurt daar soms misschien een beetje tegen aan, maar is toch anders. Ik speel vooral uh, rock'n'roll en rockabilly. Nou, de nieuwe CD, High Hopes, was het wat u er verwacht uh, van had? Had u High Hopes? <laughs> Nou, ik was, ik was benieuwd, hè, de, op, op High Hopes, uh, volgens sommige recensenten, die noemen het de verzameling klikjes, omdat het allemaal niet nieuw was. Mm -hmm. En toch zit er heel veel nieuw in, omdat wat, uh, uh, Springsteen op, uh, op een behoorlijk aantal nummers een andere gitarist meegenomen heeft. Dat is de uh, voormalige gitarist van Rage Against the Machine, Tom Morello. En dat is behoorlijk uh, hard af en toe. Ja, dat is niet alleen heel hard, dat, uh, dat is de man die dus de cirkel, cirkelzaag distortion gebruikt, maar daarnaast ook... <laughs> de zoveel mogelijk effectpedalen en synthesizerachtige geluiden... uit zijn gitaar trekt. En dat was te en, horen? Nee, dat was... Uh, soms uh, uh, in een interessant huwelijk te horen. Dus dat je denkt. Hey, de, de, voor een 64-jarige hey, durft Bruce toch wel nieuwe dingen te doen. Het laatste album Wrecking Ball. Was één grote opgefokte uh, aanklacht tegen het kapitalisme. Nou, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat paste hem uh, als een tweede huid. Dat, dat is wel bijzonder, hè? U als VVD'er uh, met een voorliefde voor linkse protestsongs, of een zanger daarvan, althans. Nee, wat ik, wat ik interessant vind aan muziek is als iemand zijn ziel en zaligheid daarin legt... en dat je terug kunt horen in de muziek wat iemand vindt. Nou, dat was bij Bruce Springsteen of Wrecking Ball zeker het geval. Oké, okay, wat is uw favoriet? Het uh, favoriete nummer waarin ik... Ja, yeah, wat dat bij elkaar komt, dat is het uh, titelnummer, dat is High Hopes. Don't you know these days you pay for everything. Dat klinkt helemaal goed. We gaan ook luisteren naar een stukje van The Ghost. Dat wilde u graag laten horen. Voordat ja. we naar de remake luisteren. Eerst even een stuk van het origineel. Ja, Ja, dat klinkt heel rustig. Heel mooi. Laten ja. we even luisteren naar uh, hoe de nieuwe versie is. I'm down here in the on the Tom Jones. Ja, dat is um, heel anders. Welke vindt u nou beter? Ja, eh. Um... Moeilijk te zeggen. Kijk, het, het, het origineel is, is de ingetogen Bruce zoals we hem kennen. Uh, tenminste, als hij ingetogen liedjes zingt met de met de erbij. Hetzelfde nummer brengt hij vaak live ook eens eentje met alleen een de Monica. Uh, en wat je net hoorde van het nummer, zoals het op de, de nieuwe plaat staat, dan denk je ook van nou, dat is toch wel op zich wel aardig. Het er meer een, een rockfield aan bijgegeven. En dan denk je, dat kan allemaal nog wel. Maar goed, je hoort maar een heel klein stukje van dat nummer nu. In totaal staat het voor een kloeker zeven minuten op, uh, op de cd. <laughs> en, uh, en daar moet je maar, als je dat even helemaal gaat afluisteren... en vooral richting het eind... dan hoor je pas wat Tom Morello doet met, uh, met, met, dit, met dit nummer. Even luisteren. Ja... Dat is uh, dat is behoorlijk uh, ja de bocht uitvliegen wat u net zei. Uh, en, dan praat, en dan horen we nu een stukje, maar dat gaat minuten door. Nou zeg. En dat wordt al gekker. Dus dat ja misschien voor de liefhebbers van Tom Morello die zeggen die moet ik hebben. Ja. Uh, ik denk dat de gemiddelde Springsteen liefhebber met zijn oren loopt te klapperen. <laughs> en tegelijkertijd denk ik ja, het, het, het, hoe je er bent of keert, het is toch spannend dat iemand die bijna op zijn pensioengerechtigde leeftijd is. Uh, dit nog weer probeert. Nou, dat is het. We, we zijn nieuwsgierig geworden naar High Hopes. Arno Rutte, hartelijk dank voor het uh, recenseren. Heel graag gedaan. Ja, Tim Steens, die kijkt naar de finale van de Hockey World League... en brengt ons op de hoogte. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. <laughs> Het is, uh, ja, we zijn ruim een kwartier bezig in deze uh, tot nu toe. Een beetje een saaie finale moet ik zeggen. Want uh, er staat nog steeds 0-0. Met uh, ruim een kwartier gespeeld, dat zei ik al. Nog 20 minuten in die eerste helft. Nog steeds 0-0. Geen doelpunten en ook heel weinig kansen. Hoewel juist een klein kansje voor Nederland via Jeroen Hertzberger. Daarvoor heb ik slechts één kans geteld voor Nederland na een paas van Rogier Hofman. Toen miste diezelfde Jeroen Hertzberger de bal in de cirkel. Want de bal ging op zijn voet in plaats van op zijn stik. En dat mag nog helemaal niet. Maar verder is er weinig te beleven tot nu toe. Hoewel nu een kans Misschien voor Nederland met een aanval. En een backhand van Robert Kemperman. De rebound is ook weer voor hem. De bal nog niet uit de cirkel bij Nieuw-Zeeland. Jan-Willem Buisant En nu is het inderdaad een doelpunt. Jawel. Nou, mooi moment om te schakelen. Want uh, het was een voorzet van Jan-Willem Buisant En de intikker van Constantijn Jonker. En dat betekent dat Nederland in die finale met 1-0 voor staat. Met nog 18 minuten te spelen in de eerste helft. Wat een timing. En goed nieuws. Tim Steens hoorde je over de finale van de Hockey World League. Ja, Utopia, iets heel anders dan, Trek dagelijks ruim een miljoen kijkers... heeft een vaste plek voor rond de klok van 7,5, 8 op tv. Uh, en Mark Costa, die praat ons bij, want het is eigenlijk niet meer bij te houden. Er gebeurt zoveel, zowel op tv als online. Uh, Mark, de plek van Lindy is gisteren inmiddels uh, overgenomen... door een 39-jarige man genaamd Jimmy. Blij mee? Nou, Jimmy is een soort Claire Seedorf. Die is daar binnengewandeld gisteravond en die nam meteen de hele gemeenschap in zijn greep en ging meteen uitleggen wat iedereen moest doen. Nou, laten het we daar op... even naar luisteren. Ja, laten we we eens even, even naar luisteren. Er is blijkbaar iets nu gaande. Uh, we zijn. Horen het. Ik, denk, ik, ik hoop dat we naar elkaar kunnen luisteren... en, en, en, en voelen van hij waar een ander mee zit. Dat we ook daar gewoon naar kijken en elkaar in steunen. Nou, ja, moet je je voorstellen: deze man, he, die, die, die, dit programma loopt dan een dag of tien. En hij komt er dan binnen. Hele mooie, donkere, grote man een uh, uh, Personal trainer. Hij, hij komt uit Suriname. Hij, oh, ben hij benieuwd hij, nu al. Hoe ja, hij precies. Nou, de, de meiden zijn net zoals jij. Die <laughs> vinden hem ook. Hij heeft zijn shirt al uitgetrokken. Die meiden oh. hebben ook naar hem gekeken. Maar wat hij dus doet, hij gaat als een soort goeroe zitten. Hij heeft ook zo'n zo zo baret op. Hij heeft ook in de jungle heeft hij overleefd in Suriname. En hij gaat dan aan die meiden en aan die mensen uitleggen wat ze moeten doen. En dat dat tot nu toe één grote puinzooi is. Oh. En dat is wel heel leuk om naar te kijken. Gaan de mensen Lindy missen? Nou, de jongens wel. Maar uh, ik, het, was, het was een le lekker meisje. Het, was, het zag er leuk uit. Maar ik denk niet dat zij um, de deze gemeenschap verder had gebracht. Dus ik denk dat ze, het is goed is dat ze eruit is. Ja, Wilfred die zit ook nog in de studio. Wilfred. Ik gedeek. zit verbijsterd aan jullie te kijken. Een, uh, een o, serieus zo? publieke omroep die, die uh, de analyse uh, maakt van Utopia. Ja, of iedereen niet oh, erin moet blijven. Ja, He je... toe, het is fascinerend. Ja, Heel maar, veel is dat mensen. Meer dan, dan een miljoen per echt, dag. Ik, zit, ja, nee, daarom dat, maar ik vind het geweldig dat het zo'n succes is. en Ik gun het John ook enorm. Maar ik zit hier echt met verbijstering dat jullie ja, maar, te kijken. Jij presenteert een programma over voetbal. Ja. Waar, waar, waar, waar, waar nee, met mensen ook ook altijd jongens? Dat kijk ik ook met, met veel plezier naar. Nee, maar dat wordt hier niet geanalyseerd aan deze tafel. Ik bedoel, nee, dat vind ik zo leuk. Te raden, de publieke omroep, serieus nou, radio, die gaan dan. Nou, kijk, dit is wel meteen het punt waar ik het over wilde hebben met Mark Wilfred. Je, je schiet hem er mooi in. Hoe komt het dat iedereen zo ontzettend bezig is met utopia nou, en wij er ook over praten? Nou, ja. John de Mol die zat in de stoel waar Wilfred nu, uh, nu zat een aantal weken geleden bij een uh, concurrerend programma. En die vraag werd toen gesteld. En het antwoord daarop was. De mensen voelen zich, um, die hebben geen, geen plek meer om hun emoties te uiten. De politiek, chaos. Dus mensen hebben dat, de behoefte om een nieuwe uh, maatschappij op te richten. En ik heb het idee dat hij daar echt fantastisch op inspelt. En ik heb ook altijd de het, het, het, het gedachte gehad dat dit een groot succes wordt. En het is een groot succes. Is het een afspiegeling van onze samenleving? Ja, nou ja, er zitten geen bejaarden in dus de, de, nee, ja, die die zijn die komt niet de, de laten we zeggen de, de hele babyboomer zitten er niet in maar er zitten wel een paar een aantal gekkies in die, die meedoen hè Rink de, de zwerver die heeft zijn heeft zijn haar afgeknipt deze week Oeh. Dus de, de, de, heeft haar ja, hij heeft zijn haar afgeknipt. Ja, nee. dat heb ik dan weer gemist. Ja, maar Wilf, <laughs> ja. Je moet gewoon gaan kijken. Nee, maar, nee, maar het, het, je zegt, is het af... Nee, Natuurlijk is geen afzien van de maatschappij as search. Maar er zitten wel allerlei elementen in. En de casting, het, die de mol eigenhandig heeft gedaan, ja. dat is natuurlijk fantastisch. En die jongen die er nou binnen is, die schudt de boer weer zo op. Dat, dat eh, levert alweer onwijs veel eh, verhalen op. En mensen zitten daar echt naar te kijken. Ja, precies. Um, uh, uh, gaan ze nu als groep, of zijn ze een beetje egocentrisch? Nou, deze week was de, de week dat de mannetjes elkaar te lijf gingen. Paul, de aannemer, hè, die, die, die de boel daar een beetje uh, dichtmetselt... die had ruzie met uh, Emiel, dat is de worstelaar die daar dan ook probeert. Die wil daar proberen dus uh, uh, een sportschool te starten... om geld te gaan verdienen. Die twee hadden ruzie. En die hebben ook al als twee, twee gorillaatjes tegenover elkaar gestaan en Gezegd van ik ga jou eruit stemmen. Nee, ik stem jou eruit. Dat en wordt nu is Jimmy binnen, maar de eet... echte Bokito. Hoe, hoe eten eet, ze daar op dit moment? Hé, hey, Wilfred, even nog een vraag aan jou, want jij zit hier toch nog. Um, ja? die, uh, die actie waar jij het over had met die vijftig gezonde sportkantines, voetbalkantines. Ja? Dat is inderdaad. Dat is als ook mensen ook een... daar interesse in hebben, want ik zag net wat voorbij komen per mail, naar welke site? Uh, Wijnederland.tv, of het kan ook via ons eigen site vullen of voeden, maar Wijnederland.tv zou misschien wel de beste vorm zijn, want dan kun je in één keer rechtstreeks door. En als je erin gelooft, dan moet je dat zeker doen, want dat is echt heel belangrijk. Ja. En ga jij nou komende weken ook naar Utopia kijken? Uh, nee. <laughs> maar ik heb het heel druk. Hè. Ik heb het gewoon heel druk heel, met vogel, heel voeden en andere dingen en zo. Maar koste hartelijk dank. Zeg. Fijn dat je er was. Jij ook uh, Wilfred, nogmaals dank. En zometeen gaan we verder met WNL op zaterdag. het echt heel serieus Dit zijn oude dierenverblijven met een soort binnenplaats. En woorden schieten hier tekort. Het is echt de hel. Syrië.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 Wat een onvergetelijke ervaring met de auto zelf door Cuba toeren. Een prachtig land. We kregen zelfs een telefoon mee met een hotline... waar ze ook nog eens Nederlands spreken. Nou, niet nodig had, maar ze hadden er wel aan gedacht. De wereld is kras. Rondreis Cuba per huurauto, inclusief vlucht, al vanaf 1299 euro. Ga snel naar kras.nl.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 Of lekker genieten van onze heerlijke stranden. Huur nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee Vakantiehuizen. 87654321. Ja, ook de BMW 116d, 118d en 120d. Nu standaard met achterapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1.